Simonic die uh, uh, eigenlijk vrij mag inkoppen. Hij uh, loopt ze vrij. Het is niet uh, Simonic, overigens. Het is uh, Leeko die uh, de bal kopte. Uh, en via een uh, Ajaxiet is de bal weer over de afdeling gegaan, maar het zag er heel gevaarlijk uit. Samir met de nieuwe hoekschop die het gevolg is. En Ajax dus nu met alle mensen terug, alle hens aan dek. Doelman blijft staan, bal trots van de penaltystip. Er wordt gekopt, maar scheef en opnieuw opgevangen door het Zagreb. en opnieuw van Samir een voorzet vanaf de rechterkant. Bal lang onderweg. Simonitsch met zijn rug naar het doel neemt aan, heeft oog voor de linkerkant. Is daar beweging? Die is er. Via Ibanjes met een goede voorzet. Ibanjes de bal voor weggekopt door Vertongen. en voor het eerst oog nu Ajax wat paniekerig Is Frank de Boer er weer bij gaan staan, ...hebben de Amsterdammers nu de bal te pakken. en kunnen ze zelfs over een counter gaan nadenken met de heren Eriksen en Soleimani. Eriksen weg aan de rechterkant. Ook Jansen komt nu en ook De Jong komt nu in dat strafschopgebied van Zagreb... ...waar Eriksen wegdraait van twee tegenstanders. De voorzet uiteindelijk niet van de grond krijgt. Maar een hoekschop uiteindelijk zijn deel is... ...omdat de bal wordt aangeraakt onderweg door een van de verdedigers van Zagreb. Dat is nog wel aardig ook een hoekschop... ...maar er had wellicht wat meer in gezeten als het wat sneller was gegaan. De hoekschop gaat genomen worden uiteraard vanaf de rechterkant... Excuus door Theo Jansen. Met het linkerbeen vanaf de rechterkant. En het bekende ritueel speelt zich af rond de penalty-stip. Met vertongen, met al de wereld. En de jong, dat zijn de koppers in het team. Daar komt die bal voor het doel. En wordt met moeite weggekopt door Vida En kan opgevangen worden door De Jong. Doet hij goed. Speelt de bal even terug naar Anita. Anita draait en kijkt en wie staat er vrij. Uh, uh, 1-0 naar Anita. Anita breed naar Van der Wiel. Alles nu zo'n beetje op de helft. Van Zagreb gaat de bal naar de buitenkant. Waar Solemani de bal heeft gekregen. En op zoek is naar een medespeler. Dat lukt. Die is gevonden in de middencirkel. Vertongen. Vertongen gaat een paar passen lopen. De bal aan de rechterkant ingeleverd nu bij Van der Wiel. Van der Wiel, die halverwege de helft van de tegenstander staat nu. Het is allemaal kort, kort, kort. Al de wereld dan en openen naar het centrum waar Vertongen staat op een meter of veertig van het doel. De bal weer breed naar 1-0. 1-0. Boerrechter komt naar de bal toe. Wordt overgeslagen. Eriks nagespeeld. Omsingeling nu. Maar waar ligt het gat? Ligt dat er? 1-0 is een man voorbij. Dan ontstaat er wat ruimte voor Eriks. Die de bal wat lakker niet aannemt. En eigenlijk meteen wil wegdraaien als de tegenstander. Dat ziet mislukken En dan kan Samir uitverdedigen. Zeggen nog. Een counter op gaan zetten voor Dynamo Zagreb. Maar Ruka wordt kinderlijk eenvoudig van de bal gelopen door Jan Vertongen. En dus is er balbezit voor Vermeer. Want Vertong heeft de bal even teruggespeeld op zijn keeper. En is het Eno die de bal weer onder de voet laat springen. En uh, gelukkig voor hem in balbezit blijft. Omdat er een beetje getwijfeld werd door Kovacic. Nog niets van gezien in deze wedstrijd. Dat uh, jonge talent die even stond te wachten. En dus uh, blijft eigenlijk in balbezit. Met uh, Aldewereld. Uh, Aldewereld, balletje breed naar Anita. Die een uh, ongelukkig begin van deze wedstrijd heeft. Al wat foutjes en uh, ook nog uh, die gele kaart dat was niet zoals hij verwacht had dat hij de wedstrijd zou beginnen. 18 minuten gespeeld, 0-0. De stand vertongen even nu aan de rechterkant, centraal achterin. Speelt de bal breed naar de linkerkant, naar Vernon Anita. Anita een paar meter voor de middenlijn, krijgt bezoek. Is daar niet van gediend, Badelje. De bal gaat weer naar al de wereld breed en dan naar Eno. En aan de rechterkant nu van de wiel aangespeeld door Eno. Slecht trouwens, want 2-3 meter achter je medespelen. Dat oogt altijd een beetje knullig. Dat haalt de vaart voor zover er nog sprake is van vaart totaal uit deze Ajax aanval voor zover er nog sprake is van een aanval. Want het heeft meer weg van breien. Twee rechts en twee averechts als ik het goed onthouden heb. Terwijl Boerichten nu met een solootje wel drie mensen ze hier laat zien. En dan de bal over de achterlijn loopt. Of er een hoekschop uithaalt. Nee dus, want de bal zelf het laatst raakt. Goede sliding van Versalco, De rechtvleugelverdediger. vleugelverdediger. Ook pas een jongen van 19. En dat levert dan een doeltrap op voor Dynamo Zagreb. Hoe staat het op de andere velden, Ronald? Bij de wedstrijd tussen Olympique Lyon en Real is het nog altijd 0-0. Met een aandringend Real -goal. goal zal dus niet al te lang op zich laten wachten. Wat is er verder gebeurd in Pool C? Daar heeft Manchester United een doelpunt gemaakt via Valencia. Op aangeven van Owen die een basisplaats heeft. En zojuist is Bayern München op 1-0 gekomen. Super Mario Gomez na 17 minuten rond een prima aanval af. 19 minuten gespeeld in de arena. Ajax 0, Zagreb 0. Ajax in de aanval via Theo Janssen. Janssen naar Boerrichter. Boerrichter. Meteen kijken heeft natuurlijk een uitstekende beginfase van deze competitie. Zowel eh, nationaal als internationaal. Ook eh, leuk dat je natuurlijk je eerste doelpunt internationaal maakt. En dan tegen dit Zagreb eh, heeft dat dus al gedaan. Zo leuk zijn als hij dat eh, verdubbelt als de bal bij Eriksen komt aan de rechterkant. Eerst op. Oh, mooie bal zeg. Van de Wiel. Van de Wiel richting het doel. Van de Wiel doelpunt. Doelpunt Ajax. En van de Wiel. Hoe belangrijk is dit voor Gregory van de Wiel? Laten we wel vooropstellen dat die bal van Eriksen werkelijk magistraal was. Dat hakje waarmee hij van de Wiel aan de rechterkant van het doel vrijzet voor keeper Kilava. En van de Wiel, die zo een matig seizoen doormaakt met Ajax. En hoe belangrijk is dit doelpunt dan? Het openingsdoelpunt in deze wedstrijd. na de prachtige actie van Eriksen. En zeer knap afgemaakt door Van de Wiel, hoog in het doel. Knalt die Ajax op 1-0. En het feest is daar in de Amsterdam Arena. Ja, dan kun je 90 Interlandse en 4 eindtoernooien hebben gespeeld. Dan kun je Simon iets heten. En een jaar of 11, 12 in de Bundesliga hebben rondgelopen. Maar dan nog verwacht je blijkbaar het hakje niet van de Eriksen. Dat werkelijk fenomenaal is. En bovendien op maat in de loop van Van der Wiel meekomt. En het lijkt alsof Van der Wiel nog twijfelt ook. En zegt moet ik hem afgeven. Want er staan de twee voor de goal. Of schiet ik wel eens uit een moeilijke hoek. Toch maar zelf. Nou ja, hij kiest nu voor het laatste. En de bal hoog in het dak. Een goede goal. En niet ten onrechte ook. Want Ajax is wat gevaarlijker geweest in deze wedstrijd. Ik blijf zeggen dat het tempo wat omhoog zou mogen. Dat betekent dat je ook de Kroaten wat minder het idee geeft dat ze meedoen. Dat betekent dat je ook minder in de problemen komt. Hoe gek het ook klinkt. En dat is Ajax uh, nog niet gelukt, 21 minuten lang. Maar dat de voorzitter op het bord staat, daar uh, mag je toch eigenlijk als tegenstander ook niet te veel van zeggen. Goede goal, prima. 1-0, 21ste minuut. En nou zullen dus de Kroaten toch wat moeten laten zien of ze willen of niet. En dat uh, gaan ze proberen in aanval met uh, Badelje, de aanvoerder. Die nog altijd de bal heeft en ver mag komen, maar dan uit een uh, onmogelijke positie met links moet uh, schieten. En hij kijkt wat verongelijkt richting Atkinson, dat hij wat gehinderd werd. Maar dat hoort er wel bij bij het voetbal, dat je af en toe gehinderd wordt als je wil gaan schieten door de tegenstander. En in dit geval was dat ook duidelijk als Ajax weer in de aanval gaat met 1-0. 1-0, bal breed. En Ajax zal gewoon hetzelfde spelletje blijven spelen. Want daar is het succesvol mee. Heeft wel wat kansen gecreëerd in die openings 10 minuten. En dan nu het doelpunt van Gregory van der Wiel. Zoveel kritiek. Er werd zelfs even gesuggereerd dat hij aan de kant werd gehouden in deze wedstrijd. Dat is niet gebeurd. En dus is dat het gelijk van Frank de Boer. Want via van der Wiel staat Ajax na 21,5 minuten speler op 1-0. Balbezit voor Vida, deze centrale verdediger van pas 22. Die ook al even heeft mogen ruiken aan de Bundesliga bij Bayer Leverkusen. Maar dat was geen succes. En dus maar weer terug naar zijn vaderland. Bal terug naar de keeper nu, die zich wat opgejaagd voelt door Eriksen. En de bal vervolgens aflevert in de middencirkel. Maar de pech heeft dat daar 1-0 staat. Jansen paast naar de linkerkant. Voelt daar Anita, maar voelt niet goed. Want Anita stond daar wel ongeveer, maar niet precies. En de bal zuist een paar meter aan de linksbek voorbij. En levert dan een ingooi op voor Dynamo Zagre. 22 minuten gespeeld. 1-0 dus door Van der Wiel. En een ingooi voor van Salco de rechtervleugelverdediger die zich brutaal nu diep op de helft van Ajax meldt. Trainer van Dynamo Zagreb moedigt zijn spelers aan. Samir heeft de bal. Samir heeft de bal niet meer. Want Van de Wiel zit ertussen. Dan let Sulemani niet goed op. En kan de aanval weer overgenomen worden via Ibanez. Ibanez aan de linkerkant. De Argentijn speelt de bal eventjes terug. En dan gaat hij naar Callejo, Calello. De andere Argentijn van Dynamo Zagreb. En helemaal naar de rechterkant. Waar er weer balbezit is voor Badelje. Badelje wordt even te hard aangepakt door Boerichter. Overigens die Djurgic die trainer, die heeft een uh, mooie WK-medaille, namelijk een bronze, in Frankrijk gehaald. Ten koste van Nederland om de, in de strijd om derde en vierde plaats in 98. En in dat uh, Nederlands team speelde zijn uh, tegenstander van vandaag, coach Frank de Boer. Uh, nu is het uh, voordeel voor Frank de Boer, want Ajax leidt met 1-0. Vrij schot voor uh, Zagreb, Samir achter de bal, de Braziliaanse Kroaat dus. En, uh... Die wekt nog niet de indruk dat hij dat in één keer wil gaan proberen. Je kan er altijd maar rekening mee houden als keeper zijnde. Maar er gaat normaal gesproken een voorzet komen. En er vijf potentiële koppers dwarrelen uit elkaar. Dan gaat de bal naar Ibanjes. Heel verrassend. Die probeert hem dan opnieuw voor te brengen. Dan is Ajax de kluts een beetje kwijt. Maar heeft hem dat zo snel weer gevonden ook. Via de Jong gaat de bal het straf op gebied weer uit. En daar staat van Ajax op de helft van de tegenstander eigenlijk niemand. Zo komt die bal onmiddellijk weer terug ook. En mag Samir opnieuw aannemen. Maar trapt hij de bal vanaf de middenlijn nu terug naar zijn eigen doelman va, 23 jaar oude keeper, die uh, nog wel wat onder rondjes tegen Nederlandse ploeg achter de rug heeft. Was er al bij drie jaar geleden toen deze ploeg tegen NEC speelde. Je zou het bijna vergeten in het jaar dat NEC zelfs overwinterde. Maar wel van Dynamo Zagreb verloor. En ik dacht zelfs toen de eerste wedstrijd in de Europa League. Toen nog UEFA Cup. Bal bezit voor Samir. Een 1-2-tje. Behoort tot de mogelijkheden. Maar faalt 1-0 weg. Ontwijkt een tackle. Ontwijkt nog een tackle. En dan komt de jongen de paas naar Soleimani. Komt er 2-0. Jawel. 2-0. Miralem Soleimani. Weggestuurd door Sim de Jong. En op het juiste moment het voetje tegen de bal gezet. Daarmee is de grabbelende keeper gezien. Gaat hij eromheen en is het intikken geblazen. Natuurlijk is er nog een verdediger meer gelopen. Die nog probeert om daar met een sliding ergens te voorkomen. Maar dat lukt niet. Soleimani zet Ajax op 2-0. Vroegere wedstrijd had oogt al bijna als veilig. Uitstekend gezien van Sim de Jong. Het paasje binnendoor. Soleimani die er naartoe kon lopen. Iets eerder bij de bal is dan keeper Kelava. En dan uh, is het uh, gebeurd. Goede actie eraan. Vooraf gaat ook van Eno. Die het uh, uh, ja, uitstekend doet in aanvallend opzicht. En dat uh, zijn we toch niet echt van hem uh, gewend. Hij krijgt ook een handje van Theo Jansen. En komt even naar de zijkant. Omdat hij uh, ergens pijn aan heeft. En steekt nu een neus uit in uh, zijn hand. Uh, als uh, neus richting de trainer. Maar wel een beetje pijn aan het uh, hoofd. Solemani scoort er twee weken geleden. En scoort nu ook net op tijd terug van een blessure. En de heren uit Kroatië willen graag aftrappen. Maar Eriksen die rekt even wat tijd omdat Eno een beetje bloed aan het hoofd heeft. De dokter Goethart erbij om te kijken of dat gehecht moet worden. De aftrap genomen. 10 Tien er nog even tegen de 11 uit Zagreb. Nog even voor de boeken. Nummer 5 van Zagreb. Adrian Callejo, de Argentijn, heeft nog een gele kaart gekregen. Omdat hij het was die Eno fel op de huid zat vlak voordat Eno de paas kon versturen naar... De Jong, de derde gele kaart in deze wedstrijd dus tot dusver. En uh, balbezit voor Zagreb. Nou ja, 2-0 voor na 26 minuten. Dat is een ongekende luxe. Dat betekent dat Ajax uh, deze wedstrijd toch op een vrolijke manier verder kan gaan uh, verspelen. Nou ja, niet verspelen hoop ik. Uitspelen wel, hoewel dat wel weer wat te vrijblijvend klinkt. Maar de Kroaten, dat begrijpt u, zullen wat van zich moeten laten zien. En dat hebben ze eigenlijk in de eerste 26 minuten nog nauwelijks gedaan zit nu wel voor Dynamo. Handige beweging van Kaleo, de man van de gele kaart van zo even. Breed, dat kan, in de richting van Leko. En dan aan de rechterkant Badelje. Het is uh, eigenlijk vreemd, want het zou je niet verwachten. De laatste keer dat Ajax twee Champions League wedstrijd achter elkaar won. Was uh, in het seizoen uh, in 2005, 2006. Toen uh, er gewonnen werd achterwege volgens van FC Toen twee keer en uh, Sparta Praag. En uh, nu is de bal over de zijlijn. En ziet het er naar uit na de overwinning twee weken geleden. Dat er nu ook een tweede overwinning uh, achteraan komt. Terwijl Eno weer in het veld is. Gaan wij kijken in het matchcenter bij Ronald van der Teer. Goed nieuws voor Ajax uit Lyon. Want Cristiano Ronaldo heeft gedaan waar hij voor aangenomen is. En dat is na 24 minuten een vrije trap er binnen schieten. 2 meter voor het strafstopgebiet. Recht voor de goal van Loris. Een kanonskogel die erin ging. Prima goal van hem. Verder nog Bayern München op 2-0 tegen Napoli. Tweede doelpunt van Mario Gomez. En Sneijder nam een corner namens Inter. En Samuel komt hem binnen. 1-0 de voorsprong van Inter bij Lille. Boerichter is weg in de Amsterdam Arena. 27 minuten. Ajax leidt met 2-0. Maar Boerichter komt niet tot een schot. Hij ook over twee dagen uit de mond van Bert van Marwijk te horen dat hij bij de selectie van het Nederlands elftal zit. Hij staat dus wel op de voorlopige lijst. Balbezit voor Ajax nog altijd via Vertongen. En de bal binnendoor naar Aldewereld gestoken. Tussen twee aanvallers door. Dat ziet er aardig uit. wereld heeft wat ruimte, heeft wat tijd. Gaat wat lopen. Wil dan de bal pasen naar Jansen. Dat mislukt. Overname via Samir, die in de drukte de bal ook weer verspeelt. Aan Anita, die heel goed oplet en ijverig is. Maar in zijn ijver de bal wel weer te ver voor zich uit speelt. Daarmee is hij hem ook weer kwijt. Het uitverdedigen van Zagreb voor de zoveelste keer laat de wensen over. Zo krijgt Ajax de bal vaak cadeau weer terug. En zoals nu eigenlijk ook via Vertongen. Centraal achterin. En balbezit bal bezit voor. Uh, diezelfde Jan Vertongen rust. Achterin. 1-0, al de wereld, allemaal lekker rustig uh, rondspelend. Want uh, ongekende weelden na 28 minuten spelen in de Champions League 2-0. Volgende wedstrijd is uit tegen Lyon. En dan nog een thuiswedstrijd tegen Real Madrid. Zoals er nu voor staat is Real Madrid al lang geplaatst dan. En dat is ook gunstig. Alles, uh, de sterren staan uh, zeer gunstig voor Ajax wat betreft deze Champions League uh, avond. Als bal terecht komt aan de linkerkant bij Jong. De Jong moet met het rechtste voorzet geven en die is goed zo. Dat is maar net in eh, die raak, omdat de bal net gemist wordt eh, door Derek Boerrichter. En als hij hem ook maar eventjes aanraakt dan is eh, Kella waar de keeper voor de derde keer verslagen. Zover is het nog niet. Het aardige is dat zelfs Vertongen helemaal doorgelopen is om daar als een soort spits op te duiken In het van Dat moet je dan ook maar willen en kunnen. Dat lukte dus net niet. Half uur gespeeld. 2-0 de voorsprong voor Ajax. Aan de linkerkant Ibanez de Argentijn met een ingooi. Waar kan hij eigenlijk met de bal naartoe? Nou terug, dat lijkt het verstandigst. Dan moet die bal eigenlijk nog verder terug. Dat gebeurt ook nu naar Simonic. Dus de naam viel al een aantal keren deze oude rot. Hij was het overigens, als wel leuk, die ooit drie gele kaarten in één wedstrijd kreeg. Weet je nog, met Graham Paul op het WK in 2006, Kroatië, Australië. Omdat de scheidsrechter even iets verkeerd in zijn boekje had geschreven. Pas bij de derde gele kaart in de slotfase dacht, oh je had er eigenlijk al uit moeten zijn. Wat waren de drie? Balbezit voor Samir. Rechterkant van het veld. Even van de bal gezet door Eno. Opgevangen, opnieuw achterin. Dan loopt Boerichters zijn tegenstander voldoende in de weg, gaat de bal via zijn lichaam over de zijlijn en mag Dynamo gaan gooien. Pol is een uh, andere hobby gaan zoeken, neem ik aan. Naar dat wenscheid. was wel het einde loopt min dus ja, of meer. Ja. Ja, meer Autobiografie gezien. geschreven, dat was het ja, wel. Misschien dat hij op het uh, WK korfbal op dit moment is. Dat uh, zou zomaar kunnen. Als het balbezit is voor Ajax en uh, Vertongen de bal heeft en breed geeft aan van de wiel. Die lekker in zijn vel zal zitten vanavond. En dat is een stuk beter dan heel wat wedstrijden eerder dit seizoen. Want ook uit in Zagreb speelde hij niet best. Maar nu doet hij tot nu toe alles goed. Met als kroon op het werk het doelpunt. De belangrijke 1-0. Na 20 minuten spelen, na 25 minuten spelen, werd het verdubbeld. Die voorsprong door Soleimani. Nou ook een mooie aanval. En zo leidt Ajax dus met 2-0. En is dat na een half uur spelen. Balbezit voor Van der Wiel. En hij speelt de bal even naar buiten naar Soulemani. De twee doelpuntenmakers Soulemani nu breed naar Eriksen. Dat was althans de bedoeling. Ik zit even een been tussen van een van de zakenreftverdedigers. Ajax houdt balbezit via één-0 linkerkant. Via nu Anita die een tegenstander tegenover zich weet. Daar nu voorbij wil. zich op het laatste moment lijkt te bedenken. Dan kiest voor de 1-2. Die is goed uitgevoerd met Theo Jansen. Dan kan Anita door. Maar lijkt hij op het laatste moment toch weer te gaan twijfelen. En speelt hij de bal terug naar Jansen. ...waar vooruit naar Boerrichter of de Jong tot de mogelijkheden zou hebben behoord. Nu ruimte gevonden bij Eriksen. Eriksen, 20 meter van de goal, draait weg. 1-2 met Suleimani. Eriksen aan de rechterkant meegegeven nu aan van de Wiel. Gejuich ook in het stadion bij de tussenstand van Real Madrid tegen Lyon. 1-0 in het voordeel van Madrid. 2-0 in het voordeel van Ajax. Boerrichter met de voorzet. Richting tweede paal, maar er staat niemand. Ja, van Zagreb wel. Het is Leco Vazic die de bal kwijtraakt. En dan Eriksen. Steekballetje maar op de borst opgevangen door Vida, international van Kroatië, die de bal naar voren peert. Maar daar staat in zijn dooie eentje Rukavina en die krijgt de bal niet, want uh, Jan Vertongen zit ertussen. Wordt even opgejaagd, Ruka Rukavina en zo loopt het soepel en gladjes voor Ajax tegen Dynamo Zagreb. Dynamo Zagreb is slordig aan de bal, levert heel veel in bij de tegenstander. Heeft weinig antwoord op het spel van Ajax dat de bal eigenlijk vrij makkelijk van voet tot voet laat gaan. Weet bovendien dat als het de bal heeft dat er één spits staat, Roekhavina, die niet bereikt wordt. Omdat de tweede spits Samir vooral de bal wil en gaat lopen. En dus eigenlijk altijd maar moet wachten op mensen die dan over hem heen komen om voor aansluiting te zorgen. Kortom, het aanvalsspel van Zagreb lijkt voorlopig helemaal nergens op. Een Ajax komt nauwelijks in de problemen en kan als het aan de bal is. Zoals nu eigenlijk doen wat het wil. Soleimani weer aan de rechterkant. Soleimani weer makkelijk klasse tegenstander. Nee, dit keer verstukt hij zich in de bal. En kan Ibanjes overnemen. Ibanjes gaat dan ook weer lopen terwijl hij bij de achterlijn staat met Soleimani in zijn rug. Dat is niet handig. En hij zal blij zijn de Argentijn dat hij van Soleimani een tikkie krijgt. Zodat hij kan gaan liggen. En dat hij uh, een vrije schop krijgt. Deze Luis Ibanjes, die, dat is leuk de handtekening van Diego Maradona op zijn schouder heeft getatoeëerd. En ik dacht dat ik de enige was. Ja, maar ja, ik heb die van jou op mijn rug staan met foto erbij. En daar ben ik ah, trots op. De vrije trap van Ibanjes wordt uh, met de roodachtige schoentjes genomen... En uh, komt in de voeten van Eno terecht. Maar die laat hem even van de voet springen En dan kan er overgenomen worden door Leko. Leko bal naar buiten naar de opkomende bek. Daar was Frank de Boer vooraf een uh, beetje bezorgd om. Die opkomende backs, Ibanez aan de ene kant en Verzaiko aan de andere kant. Maar daar hebben we nog weinig van gezien. Omdat Ajax gewoon goed stoort op dat middenveld en regelmatig snel in balbezit komt. Is het uh, bijna gevaarlijk wat Eno doet. Maar Eno, Vertongen en wereld lossen dat met z'n drieën op. En dan gaat de bal naar de rechterkant naar Van der Wiel. Voor de duidelijkheid, 2-0 is uh, geruststellend, maar nog niet genoeg. Ik kan me herinneren vorig jaar, Ajax-Ozer, 2-0, niks aan de hand. En in de slotfase een domme rode kaart, een vrij schop die erin ging, 2-1. En plotseling nog paniek. Kortom, uh, maken nog maar één, dan nou kun je echt wat rustiger zitten. Ik wil het spelbeeld nogmaals, maar dat had u meegekregen beeld. In dat eerste half uur weinig reden tot zorg geeft voorlopig. Vertongen met uh, de bal aan de voet. En wijzen, waar kan ik naartoe? Omdat iedereen weer stilstaat. Nu komt wel Eriksen naar de bal, maar heeft Anita die een paas die hem weer terug... En dan gaat hij breed naar al de wereld. Het publiek gaat dan maar eens wat lawaai maken. Daar ligt het vanavond zeker niet aan. Soleimani krijgt de bal. Draait van één tegenstander weg. Root van midden, hij krijgt denk ik een schop. En dat heeft ook de scheidsrechter gezien. Een vrije trap komt er dan voor Ajax een meter of tien over de middenlijn. En die gaat uh, genomen worden door Jan Vertongen. Maar Ajax heeft natuurlijk geen uh, haast meer. Uh, Jansen wil het wel. Die speelt hem op Eriksen. Eriksen naar Anita. Anita Eriksen. Eriksen. Heerlijk dat balletje waarmee die Van der Wiel voor de keeper zet. Ik zit er nog van na te genieten. Uh, het was de 1-0 door Van de Wiel. De 2-0 was ook een mooie aanval. Onder andere ingeleid door Eno de Jong. En toen afgemaakt door Soleimani. Als uh, vertongen. Maar ze uh, op uh, avontuur gaat en het schot van Verre uh, Ook uh, redelijk ver naast het doel gaat van Kelawa. Maar leuk, Jan Vertongen ook mee naar voren. Ja, Ajax is hier en meester in deze wedstrijd vooralsnog. Want eigenlijk nog geen uh, kans gezien. één kopballetje uit een corner. Maar uh, en dat was van Leco en voor de rest eigenlijk helemaal niets. Vandaar dat hij 2-0 uh, volkomen verdiend is voor Ajax. Nee, en van al die grote talenten die Zagreb dan volgens uh, de mensen die het weten kunnen heeft... hebben we toch ook nog te weinig gezien. Want de nieuwe Luka Modric zou hier nee. op het veld lopen. Maar het is, is het? dat ik heb opgeschreven wie het is, anders was het me niet opgevallen. Soleimani, mooi weg nu, mooi weg. En een paas naar de Jong wordt oh. bijna in eigen doel gekopt. Maar bijna telt niet. Vida is uh, bijna dader en slachtoffer tegelijk. Maar zijn doelman, Kelava, heeft op het allerlaatste moment nog een vinger achter de bal. Hij probeert Vida natuurlijk te voorkomen dat de bal bij Siem de Jong in de buurt komt. Nou, dat is gelukt. Maar wel bijna ten koste van zijn eigen goal. Ja, hij was een beste kopbal en hij moest er zelf om lachen. Uh, en dat, uh, terwijl je twee lacht staat. Goede beweging, lichaamsbeweging van Boerichter. brengt de bal naar Eno. Eno, bal even achter langs. En gaat de bal naar buiten op zoek naar de andere gele kaartdrager van Ajax in deze wedstrijd. Anita. Anita terug naar 1-0. 1-0 naar Aldewereld. Aldewereld dacht hem even lekker te leggen. Voor de rechter maar speelt hem toch naar buiten. Nou van, de wiel. van de wiel met de voorzet. Goede voorzet. En weer met moeite gekopt. Tot corner in dit geval. Door eh, Berzaiko. De man die eh, drie wedstrijden schorsing kreeg na een uh, rode kaart tegen Malmö. En er nu weer bij is. Nadat hij uh, toch aardig wat wedstrijden heeft moeten missen. Namelijk de eerste drie in deze poolfase. Nu is hij terug de rechtsback. En uh, bezorgt Ajax een hoekschop aan de rechterkant van het veld. En die wordt uh, genomen door Jansen. 10 minuten nog te gaan in het eerste bedrijf. 2-0 de voorsprong. Vijf mensen van Ajax mee in het strafschopgebied. Onder wie de twee centrale verdedigers. De jongen ook daar. Maar die komen allemaal niet bij de bal. Die wordt weggekopt. En dan een uh, ingooi voor Ajax. Halverwege de helft van die Dynamo Zagreb. Want daar is de bal over de zijlijn gegaan. Opnieuw voorgebracht. En de koppers staan er nog. Keeper komt. En keeper heeft hem dit keer makkelijk te pakken. Voordat al de wereld de Belgen met de bal kan komen. Die moet nu als een haast terug. Omdat hij daar weg is. Vertongen daar weg. Dan wordt het fort natuurlijk wel door anderen bewaakt. 1-0 onder meer. Maar die mag zich nu weer bezighouden met de zaken waar hij voor betaald wordt. Als de twee centrale verdedigers zijn teruggekeerd op de eigen helft. En Dynamo Zagreb achterin de bal heeft via Simulic. Maar de bal blijft zo lang op eigen helft bij Dynamo Zagreb. Dat Ajax absoluut geen problemen heeft. Ook nu. Al een minuut lang die bal op eigen helft en nog steeds. En nu gaat hij dan even naar voren. En dan is het dat er een foutje wordt gemaakt door al de wereld. Dat er een aanval kan worden opgezet waar Samir gevaarlijk is. Maar hij wordt op de huid gezeten door Eno. Samir nog altijd in balbezit. In het strafstopgebied aan de linkerkant van het veld. En brengt de bal dan nu even naar buiten. En dan is het Leeko die hem heeft. En bal even teruggelegd. Wilde hij door Badelje. Maar opgevangen door Ajax en meteen de counter via de Jong. De Jong brengt de bal bij de rechter en gaat nu op zoek naar een medespeler. Sim de Jong, kijken, zijn die medespeler. Staas Souleimani met het hoofd, Souleimani met de kopbal. Maar naast naar die uh, goede, gave paas van de Jong... die eigenlijk nog best uh, lang onderweg is en over een grote afstand komt. Hij heeft ook alle tijd om te kijken... De bal ploft net over verdediger Simonici heen. En op het hoofd van Soleimani die kopt een metertje naast. Beste kopkans hoor. Als je zo dicht bij het doel, want meer dan een meter of uh, 4, 3, 4 was het niet. Kan koppen. Ajax jaagt de tegenstander nu op. Die wil uitverdedigen. Dat gaat Matanau nood goed. Het bal bezit aan de rechterkant via Schauko. En uh, dan via Leko. probeert men op te bouwen. Leko draait nu wel weg van Eno. En probeert Samir te bereiken. Maar daar staat dan heel makkelijk weer het been voor van uh, Jan Vertongen. Het is wel uh, opvallend uh, met Siem de Jong, die toch al spits speelt... maar zijn beste acties als zeg maar nummer 10 heeft gehad tot nu toe. Paasje binnendoor, net een goede bal, uh, goed uh, gekeken. Uh, en het is toch ook wel een positie waar hij ook wel van houdt. Maar goed, hij moet in de spits spelen vanwege de blessure van Siktersson onder andere. En uh, uh, dus moet hij nu gewoon daar spelen, maar hij doet het uh, uitstekend. Uh, Siem de Jong, Ajax 2-0 voor, tegen Dynamo Zagreb, Zagreb heeft... Gegooid en balbezit voor Rukavina. Rukavina, bal breed en balletje binnendoor. En daar komt Vermeer die eigenlijk voor het eerst echt uh, moet optreden. handig moet optreden bij een actie van uh, Dynamo Zagreb. En dat doet hij goed, het balbezit voor Ajax. Ja, Anita, linkerkant van het veld. Nou dreigt Boerrichter de diepte in te lopen. Maar doet dat niet zodat de bal breed moet naar Jansen. Die hem eigenlijk liever niet had gehad. Want er staan twee mensen in zijn nek. Kort een 2 met Anita verschaft om wat ruimte en lucht. Dan via Eriksen loopt de aanval door Eriksen. In het duel wint dat op kracht, gek genoeg. En op souplesse 1-2 met Boerrichter. Nee, Eriksen krijgt wel de bal. Maar geeft hem niet terug. Die komt dan met een gelukje toch nog bijna voor de voeten van Boerrichter. Wordt dan opgepikt door Jansen. Zo mag Ajax opnieuw in balbezit blijven op de helft van Zagreb. En gaat uiteindelijk de bal. Nadat Janssen een klein tikje geeft via Lego over de zijlijn. Zo gaat het eigenlijk allemaal wel vrij makkelijk. En blijkt dat Ajax nou ja, bezig is aan een prima wedstrijd. Dat moet de conclusie zijn. Als je 2-0 staat 6 minuten voor rust. Maar dat de tegenstand ook ongelooflijk weinig voorstelt. Dat is een conclusie die ik inmiddels ook wel durf te trekken. Ja, het is toch de kampioen van Kroatië. Dan kun je denken, is die competitie dan zo zwak? Blijkbaar maar. Ja, je zou het bijna zeggen. Want inderdaad, deze tegenstand is wel heel matig. Ook als je kijkt naar de vorige wedstrijd, toen er ook niet echt uh, geweldig werd uh, gevoetbald. Dat was Ibanjes, een van de gevaarlijkste mensen tot nu toe van uh, Dynamo Zakeb. En dat is de linksback uh, uh, de bal even onder controle had. Via Leko gaat dan de bal hoog naar voren. Samir, goede voetballer, maar kan de bal niet bij een uh, medestander krijgen. En dan is het Eriksen die overneemt via Van der Wiel. Van der Wiel in de voeten wilde ik zeggen van uh, Vertongen, maar die laat het mooi lopen voor Anita Het is denk ik wel zaak voor Ajax om, uh, dat vertelde ik zo even al, de bevrijdende... 3-0 te maken als je het gevoel hebt dat dat kan. En in deze fase heb ik dat gevoel eerlijk gezegd. Terwijl de Jong nu een tikje krijgt. Nou, er wordt niet voor gefloten. Ja, door het publiek, maar dat schijnt niet te tellen. Hij krijgt wel degelijk een tikje van Fida die hem de bal ontfutselt. En dan kan er gecounterd worden ook. Samir aan de rechterkant aangespeeld. Maar vergeet min of meer de bal mee te nemen. Eno heeft de achtervolging ingezet. Samir terug. En doet dat dan in de richting van Badelje. Leko, die ook 60 Interlands voor Kroatië achter zijn naam heeft. Dat is eerlijk gezegd ook nog niet echt te zien in deze wedstrijd. Krijgt de bal vervolgens ook weer terug. omdat hij hem even van Kovacic had meegegeven. Kovacic, dat is dus dat grote talent van pas 17. Krijgt de bal na een aardige actie wel aan de zijkant. Dan wordt er heel wild, heel hard geschoten door Ibanjes. De linksback. die zal zeggen, ik sta er niet zo vaak. Dus ik vond het wel een keer leuk. Maar uh, dit is een nou ja, kans, schuine streep, mogelijkheid. Die wel heel zwak wordt, uh, omzeep wordt geholpen door uh, Dynamo Zagreb. Overigens een felicitatie aan Douglas van FC Twente. Sinds vandaag officieel Nederlander. Misschien iets voor Mauro. Ik noem maar wat balbezit voor Ajax. Het is 2-0. En we hebben nog vier minuten te gaan in de eerste helft. Met balbezit voor 1-0. 1-0 bal naar buiten wilde ik zeggen. Want Van de Wiel vroeg en stond helemaal vrij. Maar kreeg hem niet. Al de wereld heeft de bal wel. Speelt hem weer in de voeten van 1-0. 1-0 balletje breed. Anita. Anita kijkt naar voren waar de jong vrij staat. Maar kiest voor Boerrichter die aan de zijlijn geplakt staat. En uh, dit is een hele aardige zeg. van Theo Janssen en Boerrichter probeert met rechts te schieten. En dan uh, gaat de bal naast het doel. Ook nog via Soleimani. Maar dit was een hele aardige actie van Ajax. Er wordt goed gevoetbald. Theo Jansen, die weer zijn heerlijk balletje wegaf. En zo is Ajax lekker aan het spelen varen. Is lekker aan het voetballen. Mooie acties, goede doelpunten. En een 2-0 voorsprong. Nou, wat wil je nog meer? 3-0, dus eigenlijk. Want dan ben je echt klaar. Dat is nu nog niet het geval. Drie minuten nog in de eerste helft. Van de wiel Soleimani, de doelpunt te maken. Van de wiel en Soleimani, nu in duel met één tegenstander. Die slimmer is, Ibanez. En de bal over de zijlijn laat lopen. En daar een ingooi aan overhoudt. En zo mag het zaakheb nog een keer komen. Nou ja, wat heet. Ze staan eigenlijk met meer mensen op de eigen helft nu dan op de helft van Ajax. Daar zet Ajax weer druk aan de linkerkant. Ibanez, Leko, Samir doorgelopen. Nog meer mensen in beweging. Badelje bovendien die gaat diep. Maar daar ziet niemand kans om daar een bal in de buurt te krijgen. Die komt weer bij Fasjalko, de rechte vleugelverdediger. En die paast dan heel zwak. Zomaar ingeleverd bij Anita. Hij maakt dan zelf Versalco een overtreding. Nadat ik denk dat Anita ook al een overtreding tegen zich kreeg. Zijn er eigenlijk twee overtredingen in. Dus het is een kwestie van anderhalve seconde nu van Zagreb. Er is er in ieder geval één door de scheidsrechter bestraft. En Ajax heeft een vrij schop gekregen. Met balbezit dus Theo Jansen bal de diepte in richting Eriksen. Wordt opgevangen door Versaico. En dan uh, is het weer zo heel matig. Het hakje van de jongens goed. Want de jong kwam in balbezit. Eriksen, Eriksen naar Boerrichter. Boerrichter aan de linkerkant van het veld. Net buiten het strafschopgebied gaat een actie aan. Maar heeft er wel drie om zich heen. Komt hij eruit? Ja. Tenminste half. Maar via de verdediger Vida gaat de bal over de achterlijn. Met andere woorden hoekschop voor Ajax. We zitten... In de 44ste minuut. Die nu ingaat bij een voorsprong voor Ajax. En een hoekschop vanaf de linkerkant voor de eerste keer vanavond. Ajax is mij iets te veel bezig met hakjes en trucjes. En dat uh, bevalt me eerlijk gezegd niet zo. Als de marge slechts twee is. Dat onderstreept wel dat Ajax ook voelt wat wij zien. Namelijk dat ze veel beter zijn. Dat de tegenstander erg tegenvalt. En dat je denkt dat we gaan winnen. Maar nou ja. Het is niet zomaar gezegd. Bijna 3-0 uit de kopbal van al de wereld. Naar de hoekschop van uh, Eriksen. Deel van het publiek dat een... ...plaats heeft waardoor het zo leek alsof die bal zit. was het juichen dat hoort u, maar de bal gaat uiteindelijk toch wel vrij ruim. Nou, nee, helemaal niet zo ruim naast. Hij gaat wel naast, zo blijkt maar weer dat onze positie ook niet alles is. Gaat in het zijnet. Aardige kopbal van alle wereld. Met een beetje geluk is dat de 3-0, waar Ajax wel naar op zoek is. Maar voorlopig is hem dat niet. De bal bezit weer voor het Hoe lang zou het dit keer duren en komen ze in de buurt van het doel van Vermeer? Dat zijn de... Vragen die we ons zo stellen in de slotfase van de eerste helft. Ik moet zeggen, ik vind die hakjes en die mooie acties vind ik wel een uh, genot om naar te kijken. Want uh, vaak lukken ze ook nog. En uh, Ajax is uh, inderdaad bezig met een beetje gallery play. Met uh, proberen het publiek aan zich te binden. En dat is uh, nooit slecht. Als Vertongen de bal over de zijlijn loopt. Omdat hij Samir moet verdedigen. En uh, Dynamo Zagreb de bal mag uh, gaan ingooien. Uh, laatste minuut van de eerste helft. We krijgen er straks een minuutje extra tijd bij. 2-0 de voorsprong van de wiel Soleimani. En Ibanez die in balbezit is. En weer een, een, een schot geeft. Een schot geeft uh, uh, dat. Uh... Uh, er zit iemand in mij te oren te blazen, maar dat uh, maakt ze er niet uit. Uh, helaas is het niet Bas. Uh, vier, 45 <laughs> minuten uh, hebben we er bijna op zitten. En uh, balbezit is voor Ajax via een inworp aan de rechterkant. Ja, een enthousiaste regisseur die ons vertelt ja. hoe lang het nieuws duurde. Mocht u nou echt al een tijdje zitten te wachten. denken: dat nieuws is uitgesteld, maak verheugen en er ontzettend op. Het duurt zo meteen ongeveer 2,5 <laughs> minuut met ons net verteld. Omdat er iemand op de kinderknopje drukt. Nou, mooi. Extra tijd loopt hier inmiddels. Anita heeft de bal voor Ajax. Die heeft hij met de handen, want hij mag gaan ingooien. En die doet dat op het hoofd van de Jong. Dat was althans de bedoeling. Maar hij vindt het hoofd van Jerko Leeko. Die komt de bal dan opnieuw over de zijlijn. Speelde nog bij Kiev, bij Monaco, deze middenvelder. Toch niet de minste clubs. En nu dus weer hier. En die komt de bal opnieuw over de zijlijn. ingooi voor Ajax weer al de wereld. En aan de rechterkant wat ruimte voor van de wiel in de extra tijd van de eerste helft. En die bedraagt dus 1 minuut en balbezit voor Ajax. Rustig rond spelen, 20 e minuut, 1-0. Kijk naar de herhalingen vanavond. Naar dat hakje van Eriksen die uh, echt, prachtig, echt prachtig was richting Van de Wiel. Van de wiel maakte doelpunt doelpunt. Dat was de 1-0. Een bevrijdend doelpunt denk ik voor Gregory van der Wiel. En de 2-0 was ook een mooie, goede, echte Ajax aanval met, uh, voor zover dat bestaat, 1-0 aan de basis. Naar uh, de Jong die een prachtig balletje binnen doorgaf. waar Soleimani de 2-0 uit kon maken. En zo zitten we in de slotseconde. Gaat Atkinson de scheidsrechter zo dadelijk afblazen en staat Ajax op een zeer comfortabele 2-0 voorsprong. En dat had net zo makkelijk 3 of 4-0 kunnen zijn. De Kroaten amper in de buurt van Vermeer gezien. En dus gaan wij met een 2-0 voorsprong voor Ayers rusten. En een klaterend applaus komt van de tribunes.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 Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck te waarde van 1000 euro.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 Dit is Radio 1. Het is uh, drie minuten over half tien. Freddy van met het NOS-journaal. Het VN-hof in Den Haag onderzoekt of de NAVO... zich bij de acties in Libië schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden. Uit Libië komen beschuldigingen over misdragingen van NAVO-militairen. Hoofdaanklager Ocampo laat ook onderzoeken of kolonel Gaddafi tijdens de opstand op grote schaal vrouwen liet verkrachten. De hoofdaanklager vertelde de VN ook dat hij er steeds meer aanwijzingen voor heeft dat Gaddafi's zoon Seif Libië probeert te ontvluchten. Syrië zegt een plan van de Arabische Liga te aanvaarden dat een einde moet maken aan het geweld in het land. President Assad geeft volgens de Liga vanavond nog zijn veiligheidstroepen opdracht om zich uit de steden terug te trekken.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 Bij Amsterdam-Muiderpoort heeft de politie een trein stilgezet... vanwege een grote vechtpartij. Fans van Ajax en Dynamo Zagreb, die vandaag in Amsterdam tegen elkaar spelen... zouden in die trein met elkaar op de vuist zijn gegaan. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. De politie heeft reizigers uit de trein gehaald en gefouilleerd. Het weer? Vanavond en vannacht bijna overal droog. Morgen eerst wat zon, vooral in het oosten. In de loop van de dag meer bewolking. In de avond kan een spat regen vallen. Het wordt 16 graden.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 Bescherm je vermogen. NOS Langs de Lijn, Champions League avond. We zitten in de rest van Ajax tegen Dynamo Zagreb 2-0. Doepen van Van der Wiel en Solimani in de 20ste en de 25ste minuut. Een verdieping hoger zit uh, Ronald van der Geer... die alle wedstrijden voor ons uh, volgt in het matchcenter. Hoe staat het bij die andere wedstrijd in uh, groep D, Ronald? Het staat nog steeds 1-0 voor uh, Real Madrid. nieuws bij Olympique Lyon. Dat is heel goed nieuws voor, uh, voor Ajax. Dat was een mooie vrije trap na 24 minuten. Voor Cristiano Ronaldo. Er was heel veel druk op de golf van Lyon. Met name Benzema, oud-speler notabene van deze club. Kreeg een aantal mogelijkheden. Maar uh, Loris lag in de weg. Ik moet zeggen dat naarmate de eerste helft voordat er ook wel wat bluf kwam... bij tegenstander Lyon en Goukouf en Briand hebben wel wat kansen gekregen. Maar ja, daar staat natuurlijk ook geen ballenvanger bij Madrid. Het is Casillas. En die stond wat dat betreft zijn mannetje. Wat wel aardig is bij deze wedstrijd is dat de goal van Cristiano Ronaldo de 900ste Europese goal is van Real Madrid. Maar wat nog veel aardiger is, is dat Madrid voor de vijfde keer bij Lyon op bezoek is en daar nog nooit heeft gewonnen. Drie keer verloren, één keer gelijk. Dus er zou een einde aan die reeks kunnen komen. Dat zou goed nieuws zijn voor, de, voor de Ajax. En dan de andere groep, A, B en C. Bij A beginnen, dat is de groep van Bayern München tegen Napoli. Hoe gaat het ja. met de ja, Het is eigenlijk groep G vandaag, namelijk de G van Gomez. Oh. Mario Gomez heeft er inmiddels al drie in liggen. Bayern staat bij Rusty, dat staat onder leiding van Bjorn Kuipers, met 3-1 voor. Misschien een smetje nog dat Napoli kort voor rust nog een doelpunt maakte uit een uh, vrije trap. Althans, een uh, vrije trap vanaf de zijkant die uiteindelijk door Fernandes werd ingekopt. Maar voor de rest is men eigenlijk nauwelijks in de buurt van uh, Neuer geweest. Het is de wedstrijd van Gomez die naast drie doelpunten ook nog vier uitgespeelde kansen kreeg. Maar hij heeft een uh, een trick op zijn naam in, uh, in deze wedstrijd. En Bayern heeft eigenlijk geen kind aan Napoli dat nu op de, op de tweede positie staat nog dus in, uh, in deze pool. Maar uiteindelijk lijkt het er toch wel op... dat het in deze pool tussen Bayern en Manchester City zal gaan. Manchester City speelt uit bij Villarreal. Dat is geen gemakkelijke wedstrijd op papier. Maar Manchester City heeft het helemaal niet lastig met de Spaanse opponent. We hebben één schot gezien van de Guzman van een meter of 35 en dat was het. Yaya Touré heeft uh, City op uh, 1-0 gezet en Balotelli in de 48ste minuut... nadat hij zelf nog binnen, 11, uh, binnen de 16 meter naar de grond werd gebracht uh, benut. Hij ook nog een penalty. Ja, hij reageerde weer op zijn ballotellies. Je zou hem eigenlijk het liefst eens een keer een dreun voor zijn kind geven. Want je kan ook gewoon blij zijn met een, met een goal en vieren. Maar altijd dat voor ongelijk te kijken. Maar goed, dat is een persoonlijke mening. Manchester City staat wel met 2-0 voor bij Villarreal. Uh, ja, dat is Villarreal daar is ook niks meer van over, lijkt wel. Hè? Nee, het is diezelfde ploeg die vorig jaar Twente vernederde. Weet je nog? Uh, klein Barcelona werd het wel Ja, genoond, Klein gewoon. Barcelona. Het was uh, de, de gele onderzeeër. De, de yellow submarine. Het was een fantastisch elftal. Maar er is er inderdaad niet heel veel van over. Er zijn natuurlijk belangrijke spelers vertrokken. En dit elftal uh, worstelt ook met zichzelf in de competitie. Want staat dertiende. Daar ja. waar het vorig jaar toch altijd tegen de top aan schurkte. Dus wat dat betreft uh, moet men daar zichzelf zien te herpakken. Maar dat gaat uh, waarschijnlijk niet meer. Nee, dat is zeker niet meer in Europees verband gebeuren. Want uh, na deze ronde staat Villarreal naar alle waarschijnlijkheid nog steeds op nul. En is het klaar wat betreft Europa. Wat de resultaten ja. mag natuurlijk nog wel twee keer spelen. Maar ja. dat heeft uh, verder geen enkele zin meer. Nog twee uh, groepen. Groepen B en C. Eerst even groep B... Met Inter tegen Lille, met Westie Snijder. Hoe gaat het ja. daar? Nou, snijden belangrijk, want hij heeft de corner genomen uh, in de 18e minuut. Samuel, verdediger mee naar voren, tornde boven alles en iedereen uit... en uh, kreeg die bal uiteindelijk achter de keeper van Liel. Verder gebeurt er in die wedstrijd niet zo heel veel. Kansje voor uh, Milito nog gezien, met een goede redding van uh, de keeper... maar Inter daar wel wat sterker. Uh, bij spoor tegen CSKA Moskou komt eigenlijk met name uh, Wagner-Lav in beeld. Dat is de spits van CSKA. Maar een doelpunt heeft hij nog niet gemaakt, dus daar is het bij rust 0-0. Dat uh, betekent dus dat Inter, als het zo uh, blijft, de voorsprong zal uitbreiden... De CSKA zit daar op het, op het vinkertouw met vier punten tegen Inter 6. En die twee komen elkaar natuurlijk nog tegen. Ja, dan de laatste uh, voor nu. Groep C, Benfica Basel en United tegen Otelo Galatsch. Als ik het is uh, goed uitspreek. Is... Otscholoul zei, hij? Galatsch ja, ja, nou, toch? Je? Ja, je gaat lekker, je gaat lekker. <laughs> Als je uitgeschakeld keer... zijn, dan heb ik het, hoor. <laughs> nog een paar keer en je krijgt een <laughs> seizoenkaart. Benfica Basel is, is 1-0. Dat meldde ik al heel vroeg. Hè. Doelpunt van Rodrigo, wel een hele mooie goal trouwens. Was een hele verre ingooi die door werd gekopt. Dan kwam die bij de tweede paal terecht. Nou ja, een randje op het gebied. en die Rodrigo nam hem zo met zijn buitenkant links en die bal zelden in de ja, in de verre hoek. Was een prachtig doelpunt van hem. En uh, dat is nog altijd de stand. Bij rust bij Benfica FC Basel en Manchester. United tegen Uchulu Galac uh, is één richting verkeer zou je vermoeden, ja, er zijn kansen voor Manchester United. Er is er één ingegaan van uh, Valencia. Er zijn er wat schoten van afstand geweest. Maar ja, het grappige is dat Manchester toch ja, voor het gevoel op wat halve kracht speelt. Waardoor heel af en toe de Roemeense kampioen er wel uit kan komen. En voor de goal van de Gea verschijnt. Maar ja, dan uh, loopt het ze dun door de broek. Of uh, gaat het gewoon mis? In elk geval is er, uh, is er nog geen echt uitgespeelde kans geweest. En staat het uh, gewoon 1-0 voor Manchester United. Door die goal dus van uh, Valencia. Goed, dat waren alle wedstrijden vanuit het matchcentrum met Ronald van der Geer over een paar minuten de tweede helft van Ajax tegen Dynamo Zagreb. Yeah, De laatste note. Eric Clapton en Change the kwart voor tien. Normaal gesproken, en UEFA is uh, heel strikt daarin... nu zo ongeveer de aftrap van uh, Ajax-Zagreb. Maar ik hoor nog geluiden die daarop duiden... dat er nog niet wordt afgetrapt, uh, Bar Ja, dat, dat niet alleen. Uh, ik kan je vertellen, er zijn nog geen spelers op het veld. Dat oh. maakt het wat, of je zou de aftrap willen laten verzorgen... door vier mannen met prikkers. <laughs> dat een hele leuke tweede helft. ze komen nu wel weer het veld op... Uh, ja, Ajax staat met 2-0 voor in deze wedstrijd tegen Zagreb. En dat is terecht. De goals van Van de Wiel en Suleimani. Het ging makkelijk, het ging simpel. De tegenstand stelde niet zo heel veel voor. Dat was natuurlijk twee weken geleden eigenlijk ook al zo. Ajax nu nog sterk door het thuisvoordeel. Maakt in zekere zin korte metten met Zagreb. Maar ik heb dat al een aantal keer gezegd. Maakt de derde. Om zeker te weten dat je uit de problemen blijft. Ja. En dan nogmaals in herinnering te roepen: de wedstrijd tegen Auxerre vorig jaar. 2-0, niks aan de hand. Ajax veel beter. Vlak voor tijd, ongelukkige rode kaart van Ooyer, geloof ik. Vrije schot die erin vliegt. 2-1 en nog 10 minuten billen knijpen met een man minder. Zoiets kan, eh, eh, eh, zal Frank de Boel gezegd heeft. En even tussendoor, die, uh, jij memoreerde dat al heel even in je verslag. Die, die goal van Van der Wiel die had hij die echt ervan nodig, hè? Ja, zeker. Uh, dat, dat, nou ja, dat kan niet anders. Want als je zo door je eigen publiek wordt uitgefloten, niet in je, lekker in je vel zit. En, nou ja, zelfs als je dan door de trainer op de bank wordt gehouden. Omdat Frank de Boer zegt, ik geef je rust dat er alweer gesuggereerd wordt. openlijk dat dat wel zou betekenen dat je misschien gewoon gepasseerd bent. Dan zit het allemaal niet mee. En ik vind het ook voor hem prettig. Want het is een hartstikke aardige jongen. Dat hij op deze manier een, een groot succes heeft. De Bonscoach zal kijken, die zal er blij mee zijn. Want die heeft hem volgende week ook weer gewoon nodig. Als Oranje gaat spelen tegen Zwitserland en tegen Duitsland. Twee oefenwedstrijden. De tweede helft is nu in gang gezet. Er is gewisseld aan de kant van Dynamo Zagreb. En die heeft dat goed in de gaten gehouden, geloof ik. Ja, dezelfde wissel als uh, twee weken geleden. Caleo eruit de Argentijn. En eigenlijk uh, ja, ook een, uh, een verdediger er weer bij. Ivan Tome 21-jarige Kroaat, die erin is gekomen. En ja, ik ben benieuwd of uh, de Kroaten in de tweede helft iets meer kunnen laten zien dan de wel zeer schamele... ...vertoning van de eerste helft... ...en niets ten nadele van Ajax, want Ajax speelt uitstekend voetbal. Mooie doelpunten, euh, leuke aanvallen, leuke hakjes en dat soort dingen. Nou, een schot van Ibanjes, laat euh, Vermeer los. En dan is altijd Jan Vertongen ter plaatse om voor steun euh, te zorgen... ...als de bal via Van de Wiel bijna bij Soleimani terechtkomt... ...maar bijna is het niet helemaal... ...en dus kan de, kunnen de Kroaten overnemen. Simonic, linkerkant, Ibanjes en dan weer terug naar Simonic. ...die euh, nu wel wat tijd krijgt om rustig de bal breed te geven aan Vida die daar zoekt en vindt dan Fasjalko, de recht vleugelverdediger. Deze zomer was er nog even sprake van dat Marseille hem zou willen contracteren. We hadden er 4 miljoen euro voor over ook, Maar Maar Zagreb zei, we laten hier niet gaan. Deze verdediger die pas 19 is. Nu aan de bak moet trouwens, omdat hij 1-0 op zich af ziet komen. Die nader is zien wel ongelooflijk lijken op Anita. Maar de bal gaat vervolgens keurig terug. Zodat we er geen onderscheid meer even tussen hoeven te maken. Naar Van der Wiel, naar Vertongen en al de wereld centraal achterin. En wereld heeft de bal voor de rechter. Hij speelt nu even aan de linkerkant centraal achterin. En speelt de bal in de voeten van Anita. Anita meteen door naar Boerrichter. Maar via Boerrichter gaat de bal over de zijlijn. En dat is ook geconstateerd door uh, de, het kwartet uit Engeland. Of kwartet, het, het sextet is het tegenwoordig. En uh, dus is het inworp voor Dynamo Zagreb. En Dynamo probeert in de avond te gaan via de rechterkant. De opkomende rechtsback Bazaiko, brengt de bal voor het doel. Maar wordt zeer simpel. Uh, onderschept door Vertongen. Voordat ook maar Roekawina in de buurt kan komen. Maar dan is er even een slordigheidje aan de kant van Ajax. En levert het een hoekschop op voor Dynamo Zagreb. Belangrijk dat je je concentratie vasthoudt. Zeker in het begin van de tweede helft. Want was zij het volkomen terecht doelpuntje maakt het meteen uh, lastig als uh, Zagreb uh, zeg maar de aansluitingstreffer kan maken. De hoekschop vanaf de rechterkant. Nou, als je zoveel beter bent moet je de wedstrijd doodmaken. Dat heeft Ajax nog niet gedaan. Nu wordt het gevaarlijk aan die kant. 2-0 is het. 48e minuut. Een hoekschop voor uh, Dynamo Zagreb. Komt bijna bij Simonico op het hoofd. Wordt door de jong weggekopt. Dan probeert er eentje van afstand te schieten. Dat leek me badelje, maar die maait min of meer over de bal heen. Krijgt nog bijna een herkansing ook. Omdat de verdediging van Ajax andermaal... Wat meer kijkt en wat minder doet. En uiteindelijk heeft Eno de mazzel dat hij niet alleen een voet tegen de bal krijgt zodat die bal weg is. Maar ook nog via tegenstander je die, die bal over de zijlijn ziet gaan. En Ajax mag een ingooi nemen. Linkerkant Anita. Alsof de tegenstander denkt dit is het zijn. Sluiten ze nu Ajax op op de eigen helft. Kijken of Ajax eruit kan komen. Nee want ogenblikkelijk is daar balverlies. Halverwege de eigen helft. Opnieuw Anita met een gelukje aan de bal gekomen. Maar weer zomaar ingeleverd. Dat is dan een paar minuten tijd waarin het eigenlijk voor Ajax allemaal net niet goed gaat. En de bal dus weer voor de Kroaten is. Dus wij weliswaar helemaal bij de keeper nu, Kelava. En uh, Anita heeft zijn avond nog niet. Dat kan natuurlijk altijd nog veranderen. En het wordt hoog tijd. Anita die de bal nu terug speelt. Of van meer nadat er een overtreding van Roeca Vina ook nog geconstateerd is door scheidsrechter Edkensen. En wie ligt daar Jan Vertongen. Die heeft even een, een beukje gekregen van uh, de man met de rug, nummer 55, Roeca Vina. Even in de herhaling kijken. En, uh, ja, het valt, valt mee. Hij krijgt licht een elleboog tegen het hoofd. Het is meer schrikken. En hij staat alweer, heeft zelfs de bal in de voeten gekregen van Aldewereld. en geeft hem meteen weer terug aan Aldewereld. De rust is daarbij bij Ajax, maar het is iets te rustig uh, wat mij betreft. In de eerste vier minuten van de tweede helft Dus Van der Wiel de bal terugspeelt op uh, de Jong. De Jong naar Soleimani. Die probeert zich vrij te spelen. Doet het heel redelijk en uh, brengt hem binnendoor naar Van der Wiel. Voor je combinatie nu met de jong in het centrum die opduikt. Maar dan geen contact met Van der Wiel. Bal weer ingeleverd bij Samir. Op zijn met ingeleverd bij Suleimani. Op zijn met ingeleverd bij Leko. Op zijn met ingeleverd bijna bij Eriksen. Bent u er nog? En als u van pingpong houdt, dan zit u goed bij langs de lijn. Bal gaat terug naar Vermeer. En dan is er zwaar weer even rust. 50ste minuut. 2-0 de voorsprong voor Ajax. Dat was uh, zo'n moment met veel spelers op een korte ruimte bij elkaar. Waarbij iedereen eigenlijk per ongeluk de bal krijgt. Maar meteen probeert om de beslissende paas te geven. Dat lukt vaak niet. Nu Ajax met wat meer rust en overleg en de linkerkant met Boerrichter. Nou gaat die actie maar aan. Hij trekt binnendoor. Dat doet hij goed. En dan Kaatsen met de Jong. Uitstekend. Boerrichter een beetje moeilijke positie aan de linkerkant. Naar buiten gedreven. Probeert de bal voor het doel bij Eriksen te krijgen. Dat lukt niet omdat er een been tussen zit. Het, het been van Simonic. En dus is er een, een hoekschop voor Ajax vanaf de linkerkant van het veld. Maar het was een goede actie van Boerrichter. Goeie 1-2 weer met Siem de Jong. Ik zei het al eerder, die teampositie dicht hem wel. Een beetje kaatsen, een beetje kijken. En uh, dus levert het een hoekschop op voor Eriksen. bal gaat indraaien? komen vanaf de linkerkant. En uh, de mensen daar voor de goal kiezen. Positiebal wordt doorgekopt en dan in handen van de keeper. Ik denk dat Boerrichter is die doorkopt. En de keeper Kelava kan eigenlijk vrij makkelijk vangen en snel uitrollen. Nu ligt er wel wat ruimte bij Samir die de paas krijgt. 1-0 in de achtervolging. Samir probeert de bal mee te geven aan de rechterkant van het veld. Naar nou, die invaller, Tomechak. Daar zit dan nog net Anita tussen. Zo. Stokt de aanval enigszins, maar voorbij is hij allerminst met Samir nu in het strafhofgebied. Bal voor de goal, weggetrapt door Vertongen. Die daar de tijd en de ruiten voor krijgt van de tegenstander om dat te doen. Omdat er wel drie mensen van Dinamo Zagreb in dat strafhofgebied van Ajax staan. Maar niemand in de buurt van de bal. Maar Ajax loopt toch weer even naar achteren nu. Als Kroatië of Dinamo Zagreb opnieuw komt. En via Samir kan bouwen aan een aanval. Samir met een gelukje langs één man en met een gelukje langs twee. Dan wordt dat schot eigenlijk, komt er een soort, het is niet eens een schot. Al de probeert de bal weg te trappen. Schiet tegen Samir op. En op die manier laat Samir nog een soort schot los in de richting van het doel van Ajax. Maar dat uh, schot tussen de aanhalingstekens dus gaat ruim naast. Zes minuten in de tweede helft. Er staat uh, nog altijd 2-0 voor Ajax. En Ajax uh, heeft de bal, de boel, uh, redelijk onder controle. Maar is iets wat gemakkelijk. Uh, met name achterin de afgelopen zes minuten. Uh, als het zo blijft is het natuurlijk perfect. Met de uitwedstrijd nog tegen Lyon. Over uh, drie weken ongeveer. Voor de boeg. En de thuiswedstrijd tegen het dan al zeker uh, nummer 1 zijnde in deze pool, uh, Real Madrid. Dat misschien dan wel met een uh, B of een C-team komt. En dan is er een achterbal omdat de bal achter de lijnen is geweest. Dat is uh, voor het eerst dat dat geconstateerd wordt door zo'n. Ja, mag ik hem een zesde man noemen? De man naast het doel. Want de grensrechter had het niet gezien, de scheidsrechter had het niet gezien. En de man staat daar niet voor Pierre Snow. Hij heeft het gezien en kan thuis zeggen. Ik heb deelgenomen aan het spel. De doeltrap is overigens genomen. De zesde man, als er even dat geweten had. Uh, 52 minuten gespeeld. 2-0. Van de wiel en Sulemani Van de wiel aan de bal. Uh, die twee die ik zo even noemen zijn, dus de doelpoedermakers. Dus Al de wereld speelt terug op uh, Vermeer. Daar komt Ruka Vina wel. De spits die dus eigenlijk alleen maar is opgevallen... nadat hij een minuut of wat geleden een tikje uitdeelde aan Vertongen. Dat is het enige serieus waar we het van hem gezien hebben. De vijf middenvelders daarachter die lopen wat. De vier verdedigers daarachter zien het voornamelijk gebeuren. En Ajax nog altijd in een tempo dat niet altijd even hoog ligt. Maar soms zijn de combinaties wel oogstrelend. Valt aan zoals nu met Suleimani, die de bal wel wil aannemen. Met een gelukje meekrijgt nu langs Ibanez. De met de buitenkant van de linker een voorzet wil geven. En dat zijn van die dingen dat ik zie ik liever als het 3-0 staat. Dat je de wedstrijd in de tas hebt. Want nu komt die bal uiteindelijk wel weer voor de voeten van Anita. Maar als je dat gewoon... Wat minder lakoniek doet en gewoon met een normale voorzet komt, dan wordt het wel gevaarlijk en nu is. Ja, en nu is uh, Roekavina bijna in balbezit, maar bijna is niet helemaal, want dan moet je nog altijd langs de aanvoerder van Ajax, Jan Vertonghe. die uh, het blok goed zet en uh, Roekavina van de bal afloopt. Balbezit Ajax via Eno op het middenveld uh, in de middencirkel gaat nu uh, er weer even uit en dan er weer in. En speelt hem naar de wereld, meteen terug naar 1-0. 1-0 moet uitkijken. Want wordt er Samir opgepakt? En Samir over, over heeft de bal in de rechter. Samir gaat lopen. En laat die bal van de voet af springen. Dan zit Anita ertussen. Meteen de bal door naar 1-0. 1-0 naar Jansen. En daar hebben we niet veel van gehoord de afgelopen minuten. Maar hij geeft weer een prachtige paas op Boerrichter. In de loop mee. Boerrichter. Een voorzet. En uh, waar komt die bal? Bij de cornervlag? Nee, bij de penalty penalty-stip. Hij komt wel bij de cornervlag vandaan. Maar wordt uitverdedigd. En dan opnieuw bij Boerrichter. De jong op de rand van de. Het strafstopgebied heeft net te veel tijd nodig om de bal onder controle te krijgen en de ruimte te creëren voor een schot. En dan kan er een uitbraak komen van uh, Dynamo Zagreb met Samir en Rukavina voor het doel. Waarbij Rukavina nu de bal krijgt en ziet dat er ook steun komt nu aan de linkervleugel. Steun van Kovacic, dat is dus dat grote 17-jarige talent van wie de trainer van de bondscoach van Kroatië onder 17 zegt... Ik heb nooit een jonge speler gezien met zoveel talent sinds Robert Prozinecki. Het zal best, maar we hebben het vanavond nog niet gezien. Maar onder normale omstandigheden gaan we dus toch van deze jongeman nog een heleboel horen. Nu weer aan de bal Matteo Kovacic. Met de bal ingeleverd bij een ploeggenoot die dichtbij staat, Leko. Montenegrens International, elf keer namelijk. Fatos Begirai staat klaar om in te vallen. Een goede aanvaller, een gevaarlijk manneke. Dat uh, betekent dat uh, de coach Jurcic nog. Uh... Wat aanvaller een aanvaller erbij wil zetten om toch druk te blijven houden en nog meer te geven op de verdediging van Ajax. Het is uh, nog altijd bal bezit terwijl die Benjiray aan de zijkant klaar staat. Is het Soleimani die de bal heeft en hem even teruggeeft op Van de Wiel. Van de Wiel met wat ruimte. Kijkt uh, om zich heen. Wie loopt er vrij. Ja, het is een, een, een beetje een noodbal achter Anita. Helemaal aan de andere kant. Van de rechtsback naar de linksback, Maar Anita heeft hem binnengehouden. En geeft hem aan. Vertongen, vertongen naar 1-0. Geen druk van de Kroaten. En dus kan Ajax even doen wat het wil. Ook 10 minuten naar rust bij die 2-0 voorsprong. Komt een diepe bal op de Jong. Die neemt hem aan. De Jong komt de 3-0. Nee, want de doelman redt bal heel lang onderweg. Verdediger loopt mee. De Jong ziet dat de bal toch net op de rand van het strafgebruik over de verdediger heen valt. Krijgt hem op een meter of 12 13 van het doel voor zijn voeten. Wil in één keer schieten. Nou, dat doet hij ook wel trouwens. Paas van al de wereld is dus een knappe paas. Uiteindelijk de redding van de keeper. Maar verdediger Vida stond daar op het verkeerde been. De wissel... En dat is dan de tweede keer vanavond dat we meneer Vina in beeld gaan zien. Want hij mag nu naar de kant. En hij wordt dus vervangen door de meneer die Andy zo even al noemde. Ja, Benji Rai erin. in? Vina eruit. Inderdaad niets van gezien. Kreeg hij eh, op zijn wonder van zijn coach? Nou, nee. Maar eh, best was het allemaal niet wat de spits liet zien. Hij heeft amper een bal gekregen. En als hij een bal kreeg, deed hij er niets mee. hoekschop staat nog. Theo Jansen. Bal voor het doel. Keeper. Met moeite met twee vuisten. Had de bal zo kunnen vangen... Maar we weten van de vorige wedstrijd dat hij met ballen van de zijkant heel veel moeite heeft, ondanks 1,95. Jansen probeert de bal weer voor het doel te brengen. Lukt niet, maar uitstekend werk van al de wereld zorgt weer voor balbezit van Ajax. En dat doet hij even nou toch? Ja, die staat 10 meter over de middenlijn en kan de bal naar voren spelen of desnoods breed. Maar besluit om om tussen twee tegenstanders door terug te spelen op de keeper. Dat begreep echt helemaal niemand en hoorbaar op de tribune ook niet. Nu doet Van der Wiel hetzelfde, maar die kon niet veel anders. Vermeer dus opnieuw in balbezit. De bal breed naar Vertongen. Vertongen 1-0. Nu kijkt hij achterom, maar speelt hij de bal hopelijk toch naar voren. Nou ja, breed dan in dit geval in de richting van Aldewereld. Die dus zo even die prachtige paas had in de richting van de Jong. De Jong nu naar de bal toe. Eriksen wil er overheen. Eerst krijgt de bal. Wacht af. Komt de tegenstander voor hem. Dan bij de bal onherroepelijk kwijt. Bardelje neemt over. Terug naar Simonic. Breed naar Vida. Druk gezet nu door de Jong. Waar kan het naartoe? Het kan eigenlijk alleen maar naar voren. Naar Tomet aan de rechtervleugel. En dan is er ruimte bij Versalco. De rechtsback die komt, maar keurig is Boerrichten meegelopen en heeft eigenlijk de bal weer terug. Ja, Boerrichter doet het goed aan die uh, linkerkant. Hij probeert er langs te gaan. De slijding, een ultieme sliding kan uh, nog uh, verdedigd worden. En dat was Tomeczak die daar die hele rechterkant zo'n beetje moet bestrijken. Zowel als middenvelder als als aanvaller speelt. En ook nog regelmatig als rechtsback. Boerrichter heeft de bal gekregen. Speelt hem naar Eriksen. Eriksen naar Van der Wiel. Ja, die heeft er zin in. Van der Wiel bal naar buiten. Naar Soleimani. Soleimani gaat de aanval in. En gaat proberen een actie te maken. Maakt ook die actie. Wordt opgevangen. En heeft toch wel een beetje geluk. Dat Leco bestraft wordt met een overtreding door Atkinson. En er dus een vrije trap komt voor Ajax. En uh, Jansen gaat zich melden bij die bal. Het is wel ver hoor. Het is wel een meter of uh, 30, 35 in de richting van dat doel. De bal ligt een heel klein beetje rechts uit het lood. En Jansen krijgt nu van de scheidsrechter de instructies. Martin Atkinson waarschijnlijk niet over hoe hij de bal moet raken. Want dat weet Theo zelf vrij goed. Maar wel dat hij denk ik even moet wachten totdat het fluitje geklonken heeft. Zodat de scheidsrechter niet alleen de stappen kan uittellen, maar ook de muur van zaken nog een metertje naar achteren kan duwen. Want de muur staat wat te dichtbij. Het is bijna tien uur het